Gert Kluik met het In Nederland zijn kankermedicijnen vaak veel te duur. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek naar de prijs van die middelen in 15 Europese landen. Fabrikanten in verschillende landen rekenen verschillende prijzen en geven verschillende kortingen. Voor Nederland pakt dat ongunstig uit. KWF-kankerbestrijding vindt dat medicijnen slimmer moeten worden ingekocht, bijvoorbeeld door Europese samenwerking. Maastricht UMC, verzekeraar VGZ en huisartsen, gaan in de regio Maastricht gezamenlijk medicijnen inkopen tegen astma en COPD. De proef is bedoeld om te kijken of de kosten zo naar beneden kunnen. Patiënten die de voorkeursmedicijnen gebruiken... hoeven daarvan een verzekeraar geen eigen risico voor te betalen. Het kabinet denkt na over het bombarderen van IS in Syrië. De Verenigde Staten hebben Nederland gevraagd... om de strijd tegen IS te intensiveren. Dat zei minister Koenders in een Kamerdebat. Nederland bombardeert IS tot nu toe alleen in Irak... maar na de aanslagen in Parijs breiden steeds meer landen... de luchtaanvallen uit naar Syrië. Denemarken wil niet verder integreren in de Europese Unie. Dat is de uitkomst van een referendum over de vraag of het land bevoegdheden op het terrein van Binnenlandse Zaken en Justitie af moet staan aan Brussel. De uitkomst betekent dat Denemarken zelf de baas blijft op de twee beleidsterreinen. Die uitzonderingspositie heeft het land sinds de Denen in 1992 het verdrag van Maastricht afwezen, ook via een referendum. Er is in Nederland in 2012 voor 27 miljoen euro aan goud weggegooid, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat goud zat in elektrische apparaten die niet zijn gerecycled, maar bij het restafval zijn terechtgekomen. Ook andere waardevolle grondstoffen, zoals bijvoorbeeld koper, eindigden bij het vuil. Het weer. Hier en daar kan nog een bui vallen. Later vandaag klaart het op. Het blijft dan droog, de zon schijnt geregeld en het wordt vanmiddag maximaal 10 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A15, Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht, 7 kilometer. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 3 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 In the morning Great times to...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 Baby!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 This one and only life Ending up just another Lost and lonely wife You count